Radar, dan een wegdek in slechte toestand op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermansen daardoor 11 minuten extra dan de A4 Antwerpen-Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid 18 minuten en de laatste op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland een vertraging van 20 minuten. Ruitschade opgelost. Autotaalglas. 18 plus dus. Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld. 1000. verdikken man. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar?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 Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Mmm. Je luisterde naar de 4 mozzarella sticks. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credit helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet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 Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Stenders en Ekdom. Dit is Veronica. Kissing like a band. Dat klinkt dubieus. Eigenlijk had Gerard Ekdom hier ook moeten zijn, maar die is in het buitenland. Die heeft vakantie, volgende week is hij weer terug. Dus er is geen sprake van Stenders en Ekdom. Sorry dat ik mezelf eerst noem, maar ja, dat is nou helemaal de programmatitel. Dus we hebben vandaag gewoon een schakelparade. Dus een ingelaste Bonanza. Van twee tot vier moeten alle liedjes iets met elkaar te maken hebben. We zijn begonnen met Satisfaction van de Rolling Stones. Daar moet iets nakomen. Daar heb jij hier over nakomelingen gesproken. Lieswanne trouwens, hartelijk welkom. Ja, hallo Rob. Ik vind het zo heel leuk om hier te zijn. Want dit is eigenlijk een beetje mijn laatste show. Dat is een beetje een toetje voor ik met verlof ga. Ja, vanwege de liefdesbaby natuurlijk. Daarna komen Precies, precies. Dus mag ik jou in elk geval dan de eer geven... om na Kijk en Get No Satisfaction... door de Stones even te schakelen... en we meteen meteen door hoe het zit. ik moet zeggen... je wil nu een verzoekje, een plaat... na de Satisfaction van Benny? Eh, nee. Laten we dan weer geheel aan iedereen over... Mag ik nu al? Oh, mag ik nu iets kiezen? Ik vind het nu al een chaos. Ah, ah, ja. ah, ah, ah. Je komt ook echt net binnen. Ik ben helemaal. Ja. Ah, ah, <t> ik moest ja. van plek veranderen, want het was iets ja. gekocht. Ru rustig Lisanne, rustig Lisanne. Ik heb er even voor je uitgezocht. Ja. Ja. Ik word helemaal rood. Siets help me. Ja. Ik start naar mijn computer ja. op. Praat ik even namens Lisanne. Wij ja. hadden bedacht satisfaction. Benny ja. Benessie. Na. Ja. Ja. Satisfaction. Ja. Ja. Ja, dat is leuk. je ja. op de Stone Stoneage, kom ook nog even langs van Bram. Had gekund. Dus dan vraag ik aan jou, aan de andere kant van de radio. Ik heb geleerd de DJ Vakschool dat je niet jullie mag zeggen. Nee. Dus eigenlijk moet ik zeggen dat jullie nu de volgende plaat mogen bepalen. Wat kan er na Satisfaction van Benny Benassi? En de app staat Wagenwijd open, dus kom maar lekker binnen met je verzoekje. Ja. Heerlijk. Ik moet nog inloggen, maar um, ik ga het onmiddellijk doen. Oh, jij ook. Ja. I can get no Satisfaction. Een clipje was er trouwens bij. Push me and then just touch me till I can get my Satisfaction. Satisfaction.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 Erin. Heel goed. De laatste uitzending, hoor het verlof. Je komt daarna te horen weer terug, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dat is de bedoeling. de ja. Bonassi en Satisfaction. We hadden Satisfaction van Rolling Stones. I can get no satisfaction. Satisfaction Guaranteed. Erachter Harold Melvin en de Blue Notes. Geluiden erbij. Uh, uh. Zo. Hm. Hij heeft zin. Satisfaction guaranteed. Satisfaction Guaranteed to take your love back, satisfaction guarantee to take your love back, I give you something some give you some... Satisfaction, guaranteed, or take your love bag. Harold Melvin en de uh, Blue Notes. Uh, ik zie dat daar best wel veel reactie op binnenkomt. We moeten gaan schakelen. Jij valt op de Blue... Uh, blue, nee, blue, I'm I'm I'm I'm blue... Blue eiffel. Ja, daar I'm ging ik helemaal goed op, maar dat is I'm gewoon daar. Da da, ja. ja. Vanwege de Blue Note, natuurlijk. Ja. Ja, dan moet ik toch nog even lachen om uh, het antwoord op Benny Benassi. <laughs> dat had stand Bami moeten zijn van <laughs> ah, ah, Benny King. Dat is leuk, maar we zijn nu helaas alweer verder. even kijken wat er nog me, uh, verder binnenkomt. Dan uh, zie ik nog Blue Note Records As3, Cantaloupe. Ja, dat zit inderdaad op het roemruchte labeltje van um, uh, Blue Note, Jazz Label. Dan zie ik hier even kijken: um, Booker T en die MG's. Ja, denk wat heb uh, ik. Have you ever had it blue? Vind ik ook nog wel no. <kijf> leuk. Van de Style Council. Daar ja. zit de Blue Note uh, natuurlijk nog weer in. Zien jullie nog wat binnenkomen? Of Shocking van? Blue. Shocking Blue. Ja. Karen Deed van Eddie Vedder ook nog. Oh ja, dat vind ik denk ook wel. ja, Neil Young, This Note for You. Ja. Natuurlijk, ja. Ik heb nu toch deze al ingestaan. heb ik ook eigenlijk best wel zin in. Doe die even schakelen graag hierna op Style Council. En have you ever had a Blues? Zou jouw warm blue toch nog kunnen? Chase the night that's up in front of you On a pole that's bound for hope But left you in the you With the shouts and waving towards him from even van je weten natuurlijk. Ja. Over smakelijk eten. Bedankt. Is er sprake van de concurrentie van de Olympische Winterspelen? Of? Nou, er is een beetje biathlon, een beetje curling, een beetje vreemde skisprongen. Maar geen Nederlanders nog. Oké. Okay. Van half vijf. Half vijf is weer een tijd voor... En wat doen we dan? Schaatsen. 1500 meter vrouwen. Zit daar... Uh... Met één e kansen. Bolletje erin? En... Ja. een Kok. Ook Jutta? Hey. Nee. Have you ever had it blow? zie Sietz, nog ja. steeds smakelijk eten overigens. Ja, bedankt. Dat gaat door, je moet wel op tijd zijn voor je nieuws zo, seats. Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet, want um, ik ga het even aan je voorleggen. Een van de suggesties naar de scene, de scène, is Scenes from an Italian Restaurant van Billy Joel. Ja. Maar die is wat langer, dus als jij exact, als je erop staat, om half drie het nieuws wilt lezen, dan uh, gaat het niet werken. Maar als jij zegt, yo, ik zit nog toch lekker in die lunch. Geef mij even een extra bestelling in dat Italian restaurant en het komt goed. Dat laatste inderdaad. Er eet ik rustig mijn broodjes op. Is <laughs> Italiaanse niet ook? Nee, vandaag niet. Ja. Ik ben toch zo eerlijk. Village All. A bottle of white. A bottle of red. Perhaps a bottle of rosé instead. the street, in our own familiar place, you and I face to face. The Vino Bianco al uh, verborgen. Zie, nou, dat wel. al. is heet het, je Goed. <tie> deze open hebben we ook weer even afgewerkt. Uh, Billy Joel en scenes from een Italian restaurant. Er um, zijn een paar suggesties uh, binnengekomen. Uh, deze is natuurlijk geindig, want carnaval is net voorbij. Hè? Ja. ja. Oh, pizza! pizza. Dat wil je even wachten? Weer geschrokken blik. Hij kwam iedere keer binnen, onder andere door René. Ja, René, ja. En Carlo Vergenk was de aanvrager van Scenes from an Italian Restaurant. Nou, Marcel die kwam met de Bucketheads en de Bomber, dat heeft eigenlijk helemaal niks met pizza te maken. Tenzij je, net als de rest van de wereld, hier pizza in hoort. Ja, hè? Zullen we die kiezen? Ja, leuk. Hoe doen dat? Maar eerst even iets. Je vertelt ons wat er nou op schaal van de wereld allemaal aan de hand is. De veroordeelde Corné H., die twee jaar geleden medewerkers van een café in Ede grijzelde. krijgt geen voorrang op een TBS-behandeling. Dat wilden zijn advocaat, omdat hij in de gevangenis een gevaar voor zichzelf en anderen zou zijn. Maar volgens de rechter is de situatie van Corné H. niet erger dan van anderen die wachten op TBS. Dat zijn er inmiddels 270. Waarom kijk je mij nou aan? Als een teken dat je het muziekje mag starten. Oh, dit gaat goed jongens. Ik was even bang dat je mij als een van de wachtende bij de TBS... Ja. gelukkig ziet. Uh, hoe is het op het Nederlandse wegen net? Ja, het wordt langzaam wat drukker, weinig bijzonderheden. Deze drie files zijn uh, de langste van het moment. A9, Amstelveen-Alkmaar, voorknopend Velzen, 13 minuten extra, Telstar. A12, Arnhem-Operhausen voor de grens met Duitsland. 21 minuten en nog een grenscontrole op de A37. Algemeen richting de Duitse grens, daar vanaf de zwarte meer 17 minuten extra. Ja, even bedankt, wat? Sta je in de file? Geen verloren tijd. kook de motor over. Geen verloren tijd. Bokka trakkers. Buckethead. and de BOM. We zijn een schakelshowtje aan het maken. Elk liedje heeft wat met de ander te maken. En we vragen aan jou beleefd en soms ook onbeleefd of je een bijdrage wilt leveren via de app van Radio Veronica. En hou er rekening mee dat we vandaag de allerlaatste van Lies... Lies de, <lacht> de allerlaatste voordat het zover is, voordat jouw bom valt. Ja, voordat mijn bom valt. Ik hoop dat het nog wel even duurt hoor. En ook maar niet te lang, want wordt de bom ook veel groter. Hè? Dat is, dat is niet dat, dat is wel waar, ja, ja. ja. Heb je er verder veel last van of valt het mee? Nee. Ik ben zelf vond... nooit zwanger geweest, behalve onverzichtheid. Vrijwillig. Ik gun het je ook weer niet, want er komen veel complicaties bij kijken, maar het gaat eigenlijk wel goed. Ik ja. voel me eigenlijk wel goed. En uh, wanneer is het zover? 5 april uh, zou die moeten komen. Maar of dat gaat lukken, dat, uh, ja, ik weet het niet. Probeer 18 april. Want nou ben ik, jarig. ik wou net zeggen, dat dat is ja. inderdaad gezellig. Dat zou en, zeker en in de namenparade ben je al lang... Uh, ja, hè, nou, er uit. zijn wat mensen die de naam weten in de studio. Maar uh, ik ja, kan het nu natuurlijk niet zeggen, want dan oh, heb ik de dus thuis. Oh, ja, dat, ja. Je echtgenoot weet het wel. Jij hebt me echtgenoot weet het wel, maar ik ah, ah, wil ah, jou ah. zo wel toefluisteren, Rob. Oh, oké. Okay. Ik wel ben wel heel benieuwd, maar uh, werkt hij of zij hier? Nee. Nee. nee. <laughs> nee is dat is toch wel leuk, zijn Als je een seat zou worden. Dat zou heel leuk zijn. Ja. Showing the seat oh. of love. Is dan oh, gebeurd. Ja. En zo? ja, ja, ja. Dus ja, en, na vandaag is het dus eventjes relaxed. Ja. En even voorbereiden op de volgende taak in het leven. Precies. Als je me belooft terug te komen. Zeker, dat is het doel. Okay. Uh, schakelen we op uh, de, de bucketheads met de, de bom. Er zijn nog veel pizzas die aangevraagd worden. Margarita zag ik nog langskomen. maar dan in de uitvoering van Marco Borsato. Oh. Uh, die uh, heeft dat natuurlijk ook een tijdje gedaan. Had pizza bezorgen. Nu kan hij weer gaan zingen. Inola Gay, Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat is uh, de bom, hè? Dat is een goeie de bom. Um, dan hadden we nog, eens even kijken. Emerson Lake en Palmer met Peter Gunn. Dan zitten we in het wapenarsenaal naar de bom. Een gun uh, erbij. En Emerson. Dan, uh, ja, ik heb inmiddels wel ingestart, Zijn ook uh, de jongens van Doemaar er nog wel eens binnengekomen ja. natuurlijk met carrière maken. Ja, die vond Michael wel leuk. Dus daar uh, gaan we ook wel ruimte voor maken. Hè? Ja, voordat de bom valt. Maar ergens heb ik het idee dat het toch Emerson, Lake en Palmer wordt. En Peter Gunn. Schakelen dus graag op Emerson, Lake en Palmer. Peter Gunn. Jezelf ook maar aan. Ladies and gentlemen, Emerson Lake. Ladies en gentlemen, Emerson, Lake en Palmer. Uh, het leek zo moeilijk, maar dat is helemaal niet het geval. Want uh, heel veel mensen hebben heel veel leuke suggesties. Jordi komt met Peter Vox en How's Am Zee. Uh, dat is een leuke. Ik moest ook, uh, ging ik, uh, ook groeien om Robert Palmer... wegens Emerson, Lake en Palmer. Met Addicted to Love, Janie's Got a Gun. We hadden een Guns and Roses natuurlijk naar Peter Gun. Dat is allemaal uh, logisch. Surfing Bird... Even nadenken. Oh ja, natuurlijk. En dan wil Vera nog even weten: ze kent het van de Blues Brothers of het origineel van de Blues Brothers is of van Emerson Lake en Palmer. Geen van beide. Het is ouder. Oh, nog oh, ouder? Ja, het is nog ouder, ja. Uh, ik denk uh, dat Ray Anthony en zijn orkest er succes mee hadden, maar wel een beroemde, nog een heel beroemde componist. Siet zoekt het al op? Dus. Ja, ik, zit dat ja, ik, he, ik zie zijn ogen gaan. De zeer beroemde componist Henry Mancini. Ja die, ja, die ook de Pink Panther heeft gedaan, die heeft het geschreven. Dat het, oh, het is een Amerikaan. Henry Mancini. En, ja, Henry Mancini. <laughs> en uh, hoe heet hij? Ray Anthony of zo? Ray Peterson, hoe heet die man? Ray Anthony. Had, uh, even kijken. Een van de eerste uitvoeringen. En ja. Die is gebruikt in die beroemde serie. Want Peter Gun is een beroemde serie. Ja. Zo Vera denkt. Zo uitgebreid dat het antwoord nou ook weer niet gehoeven. Toch gekregen. <laughs> Dan hebben we de Hollies. Komt net binnen de Day that Curly Billy Shut Down. Crazy Sam McKee. Dat kun je doen met een, met een Peter Gun. Ja, wat zullen we eens doen? Ja, ik vind de Peter de Koning altijd lente de ogen van de Tonnet-assistenten erg grappig. Maar ja. ik moet zeggen, mijn voorkeur van een beetje ja. house aan zee. Ja, We ja, ja. Nog even nawezen van ski-vakantie. Lekker hoor. Oh ja. Pieter Gunn blijkt dus in zijn vrije tijd Peter Fox te heten. Ja. ja. House aan zee, daar schijnt hij ook geboren te zijn. Hier ben ik geboren en lopen door die straat.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 komm vorbei ich brauch nie rauszugehen. on the sea this all is on the sea ich suche neues land mit unbekannten straßen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 Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge oren, wijze baard en zit in Garten. Mijn honderd enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. Peter Fox. Hauzaam, see um, Aangevraagd door Jordi in onze grote schakelshow. Uh, Fox and Run komt vaak uh, binnen van de uh, suite. Die kan na dit nummer ook nog heilen. Dat is ook wel lekker hoor. Peter Fox van Peter Fox naar Sly Fox. Let's go all the way. Als je wilt schakelen, Fox on the Run is wel een hele goeie. Oeh, en Young Gun Silver Fox, dat is wel jouw beentje hè? Young Gun Silver Fox ook. Oh. Nou, de suite is ook mijn beentje hoor. Ja. Nou, misschien komt er nog iets heel anders binnen. We blijven schakelen tot aan 4 uur. Dat komt tot dat Gerard en Let's Go All the Way. Frans. Makkelijk uh. sla de Family Stone wat een band. Kan Sly Fox Let's Go All the Way ik uh, zag ook nog een paar best wel verzocht, maar leuk dus mm -hmm. de broer van oh, Sylvester ja. Stallone. Sly. Dan wordt hij genoemd natuurlijk in de film Rocky. En zijn vrienden en familie mogen hem ook zo noemen. Ja, ze mogen best wel wat verder gaan ja. hoor. Dan ja. alleen de, de woorden die verbinden. Toch Zo wel leuk. Ja. Ja. Dan kom je bij Frank Stallone uit. Want dat is de broer van ja. Sylvester. Met Far From Over. Dat toch wel de broer is. Je de broer ja. van, van ja. Sly. Ja. Je kan ook nog dichterbij zoeken. Als je dan toch over Sly hebt. Dan had je iets uit Rocky kunnen nemen. de ja. Eye of the Tiger ja. bijvoorbeeld. als je kunt niets hoeft. Laat maar weten via de app van Radio Veronica. Je kunt eventjes uitrusten. Want we hebben reclame. En ja. ziet. Ja. Hoe is het? Uh, zijn er al uh, mensen neergeschoten bij je uh, biathlon? Nee, het is allemaal weer zonder slachtoffers verlopen. Nee. Oef, dat is een idee. Tot zo, Rob. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op mazda.nl Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers erop. Nu ook suikervrij.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 Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Fans van Laanzinnig Voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor één ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, rijje. Ja, zeg dat. Fans van Voordeel. Aldi. Ah, wat een hotel.